Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De voorjaarsnota wordt vandaag gepresenteerd. De tussentijdse begroting van de overheid. Er is al veel bekend over waar extra geld naartoe moet... vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius Dat er 1,3 miljard extra nodig is... voor het herstel van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat er een half miljard extra wordt uitgetrokken... om de schade van huizen die door de aardgas zijn ontstaan te herstellen... Ook staat er in de voorjaarsnota dat er extra geld moet naar militaire steun aan Oekraïne. De hele begroting komt later vandaag. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. En ondanks de personeelstekorten werken nog veel jongeren op een flexcontract. 60% van de jongeren tussen de 25 en 35 jaar heeft geen vaste arbeidsovereenkomst. Het komt vooral omdat werkgevers makkelijk van ze af willen kunnen als dat nodig is. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Groningen... Jongeren daarentegen willen juist heel graag een vast contract... blijkt uit datzelfde onderzoek. Oud-ministers roepen het kabinet op om de Nederlandse bijdrage... aan VN-hulp in Gaza weer op te pakken. Dat doen ze in een open brief waar de Volkskrant over schrijft. De steun werd gestopt na berichten dat medewerkers... mogelijk betrokken zouden zijn bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober... Ondertussen wordt de situatie in Gaza steeds nijpender. Voedsel en schoon drinkwater is er schaars. Gewonden kunnen nauwelijks worden verzorgd. En in de VS begint vandaag de strafzaak tegen oud-president Donald Trump. Hij wordt verdacht van schoemelen met documenten... om het betalen van zwijgeld aan pornoactrice Stormy Daniels te verdoezelen. Daniels zei eerder al fikse bedreigingen te krijgen van Trump-aanhangers... maar daar is ze niet bang voor. You know, I'm, I, I've seen him naked. I'm not scared. Het is voor het eerst dat een oud-president in de VS terecht staat in een strafzaak. En het weer nog. Het is even klaar met het mooie weer. Vanochtend op veel plekken nogal zon, maar daarna slaat het om. En vanmiddag wolken en buien met hagel en onweer. Het wordt 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. 12 kilometer met een half uur vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Knopende de Nieuwe meer, 10 kilometer. Daar is het op onthoud een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Velsen en Dat 12 kilometer. Met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is really sure Four!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 Het is naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen.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 Ik heb Black